Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS Op 3. Chaos op het Amerikaanse festival Burning Man... Na een lange periode van zware regenval proberen 70.000 mensen daar nu weg te komen. Volgens de politie zou er één iemand zijn overleden en bezoekers krijgen nu het advies om zuinig aan te doen met hun eten en drinken, want ja, ze zitten midden in de woestijn en hulpdiensten kunnen er nu lastig komen door alle modder. Het is een drama, vertelt deze bezoeker. Here's the proof of life update. I am alive, but all the activities are shut down. We all slept all night with no house music bumping. Everything stopped. They shut the water down. I'm walking around helping pull power cables out of the ground. So stuck in the mud. Het festival duurt nog tot en met morgen en er wordt vandaag nog meer regen verwacht. Op sociale media verschijnen al beelden van een gigantische file aan campers. Bij een schietpartij in een café in Rotterdam is één man zwaar gewond geraakt. Er zijn zes verdachten opgepakt. Vier van hen werden in dat café in de wijk Feyenoord in de boeien geslagen. De twee anderen zaten in een auto toen ze werden gepakt. Een van de verdachten raakte in het café lichtgewond en de politie onderzoekt de boel. Pierre van Hooijdonk is vanavond weer te zien in NOS Studio Voetbal. En het is voor het eerst in twee weken. De oudvoetballer beschuldigde in een eerdere uitzending Ajax trainer Maurice Stijn. Dan uh, bedoel ik uh, drie, vier dagen de spelers vrijgeven. Uh, en dan ga ik me, ga ik me om glad ijs begeven, maar uh, duistere deeltjes uh, sluiten. Met, met wie dan? Met bevriende makelaars over spelers. Ja. ja, Stijn eiste dat Van Hoydonk. sorry zou zeggen voor die uitspraak. Dat heeft hij gedaan, maar toch mocht hij een tijdje niet meer aanschuiven in het sportprogramma. En nu is hij vanavond weer voor het eerst te zien. Een vuurwerkshow in Alsmeer verliep gisteren niet helemaal zoals gepland. Door een computerstoring werd het drie keer afgeteld tot het begin van die vuurwerkshow, maar een deel van die pijlen was toen al de lucht in. Allemaal, doordat de muziek en het vuurwerk aan elkaar waren gekoppeld. Na het resetten van het systeem konden ze weer opnieuw beginnen. Heb ik nog het weer voor je. Dat is vandaag droog met een mix van zon en wolken. Het is een graad of 20 in het noorden tot 25 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg of op het spoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort.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 Welkom bij twee Uur van ZFM Jazz, samenstelling en presentatie, Auco Beuving. En we gaan lekker door met het draaien van hele fijne jazzmuziek. En we hebben afgetrapt met Annie Ross, een Engelse jazzzangeres... die een heel groot deel van haar leven in Amerika gezeten heeft. Dit kwam van een CD-tje af, Annie Ross sings a handful of songs. Volgens mij is dat ergens uit 1963... Maar in uh, onlangs, nou ja, onlangs, 2016, is er uh, een, ook weer een dubbelaar van haar uitgekomen met verzameld werk een handvol of songs. En daar staat dat prachtige nummer op. Echt, en dat is echt fantastisch. Dat is het nummer Monin van uh, Lambert, Hendrix en Ross. Want volgens mij in de 50 jaren, 57 tot 60, heeft ze in dat clubje gezongen. En dat was eigenlijk een soort voorloper van de Manhattan Transfer. Maar ik ben daar echt een enorme fan van. En vandaar dat ik toch nog één nummertje draai van die uh, plaat uit 2016 Monin. Every morning find me moaning. Yes, Lord. Cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. Every evening find me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blue. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Every Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord, Lord, I spend plenty of days and nights alone with my grief, alone with my grief.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 Ja, mooie muziek van... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh Lambert, Hendricks en Ross. ja, een vocaal meestergezelschap zou ik zeggen. Echt uh, grote klasse. Dat is uh, bijzonder leuk. Uh, eens even kijken hoor. Het wat we nu op de draaitafel gaan leggen. Oh ja, ik weet alweer wat ik zou gaan doen. Uh, ik had namelijk begrepen dat er uh, bij ZFM bij uh, Jazz in Zandvoort, op 10 september weer een concert is. En daar wordt uh, muziek gespeeld van de Carpenters. En daarom vind ik het altijd wel leuk om iets van de Carpenters te laten horen. En dat ga ik ook deze keer doen. De Carpenters, en uh, dat is een nummertje. dat Even kijken waar de Carpenters staan. De Rainbow Connection. Ook een nummer wat door talloze jazzartiesten uitgevoerd is. De Rainbow Connection. Maar deze uitvoering is van... Uh, de Carpenters, met de fantastische zang van Karen Carpenter... As Time Goes By, heet de cd waarop dit staat. En het grappige verhaal is... Ik heb nogal wat familie in Amerika wonen en nichtjes. En uh, ik kan me herinneren in de 70 jaren dat mijn nichtje Joanne... eigenlijk uh, een keer in een diner zat... en daar Richard en Karen Carpenter uh, zag zitten... die een kopje koffie aan het drinken waren. En toen zij weggingen, heeft zij dat kopje meegenomen. Ik weet inmiddels niet waar, waar dat kopje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 rainbows are visions but only illusions and rainbows have nothing to hide so we've been told and some choose to believe it i know they're wrong wait and see Someday Bow connection, the lovers, the dreamers. You. Mm -hmm. van de Carpenters houdt, dan heb je geluk, want volgende week, 10 september, dan is in de krocht... speelt daar het uh, uh, quintet van Mariska Hekkenberg een tribute to the Carpenters. Nou, dat is fantastische muziek. Ik zal even kijken wie daar ook meedoet. Dan Mariska Hekkenberg die zingt, Louis Gerritsen speelt tenorsaks. Jean Louis van Dam piano, en ik denk dat dat Edwin Corsilius is. Is zal de Bas wel spelen. Dus niet vergeten... Eh, vandaag over een week... zondagmiddag half drie in de krocht. Nou, iedereen weet dat wel te vinden zo langs langzamerhand. Hè? Dus ik zou zeggen dat zal vast wel weer... het is het eerste concert van het seizoen. Het belooft heel veel moois. Eh, wij gaan ondertussen verder met een bandje... wat ik van eigenlijk misschien ook wel leuk zou vinden... als die een keer in de krocht zouden optreden. Dat is de Nazaten. De Nazaten is een band uit Rotterdam... En die, ja, die, dat is eigenlijk van, uh, ik zal even kijken hoe die man ook weer, Robbie uh, Alberga, die speelt de gitaar. Maar ik ben zelf altijd zeer onder de indruk van Klaas Hekman. Die speelt in het volgende nummer, de bassaxofoon. En dat is een bijzonder ritme, vind ik dat altijd. De nazaten, eens even kijken waar het staat, de lok van het dwaalspoor. En mocht er nog een plekje vrij zijn in de programmering van Zandvoort, zouden ze toch eens moeten kijken naar de Nazaten, want het is een feest om die band live te zien spelen. En trouwens, Judith Nijland, die ik ook nog in het programma doe, is ook leuk een keer om in Zandvoort te zien. Maar eerst de Nazaten.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 Zaten van voorheen Prins Hendrik... Ja, een schuimmarcheerder uit het Koninklijk Huis. Maar goed, de, de, de cd... als de haan tanden krijgt... is een prachtige cd, 2018. En nogmaals, mocht er nog ruimte... in de programmering zijn, zouden ze eens moeten kijken... of de nazaten nog te boeken zijn. Want dat is uh, leuk. Wat ook leuk is om misschien nog te boeken... ik weet niet eens of die nog spelen... dat is de B-Movie Orchestra. Die maken allemaal een beetje van die jazzmuziek... uit de Italiaanse uh, gangsterfilms... en uh, uh, en ik van een uh, cd'tje Dr. Jekyll en Sister Hyde uit 2016 wil ik nog een nummertje draaien. Altijd leuk, leuk Grisby. klanken van de B-Movie Orchestra. Van een cd'tje Dr. Jekyll en Sister Hyde. 2016, Le Grispy. Een beetje filmmuziek. Een leuke, leuke groep om te zien ook. Ik weet niet of ze nog optreden. Ik heb ze wel eens een paar keer gezien. Maar dat is alweer jaren geleden. Uh, we zijn toch toch met een Nederlands uh, driehoekje bezig. Dus dan kom ik nog terecht bij Judith Nijland. Een jazzzangeres. En die heeft een, ooit in een, 2016 een eerbetoon aan ABBA gemaakt. En op haar uh, cd spelen ook bekende mensen mee, zie ik zo. Ik zie Julie Honig staan, tennoorsaxiofoon, Theus Nobel zie ik staan. Er zijn echt een, een aantal hele bekende. En uh, ja, Judith Nijland durfde buiten de gebaande paden te denken... en maakte met haar band de balans op van het omvangrijke repertoire van ABBA. En uh, de nummers blijven intact, maar de jazz neemt het over, wordt wel eens gezegd. En luister en oordeel zelf over Judith Nijland... En eens even kijken welke ik het erop had gezet. Judith Nijland, Summer Night City. Summer Night City. Gezongen door Judith Nijland en een, het komt van een cd Jazz Tribute to ABBA. Uh, ja, misschien als de muziek van de carpenters gespeeld wordt, wat er ook wel een jazz tintje aangegeven gaat worden volgende week. We gaan het horen. Uh, ja, tijd voor iets heel anders. Tijd voor iets flitsend. Het tempo gaat iets omhoog. <middels> Cause it's a good day from morning till night Packy Lee van CD Ultimate. Peggy Lee, It's a Good Day. En dat is vandaag ook natuurlijk. Het zonnetje schijnt, de temperatuur gaat lekker omhoog. Dus een dag waarop je heel veel leuke dingen kan doen. Een goede dag, zo gezegd. Kom ik terecht bij nog iets Nederlands. Lucas van Merwijk, een Nederlandse drummer. Lucas van Merwijk, Music Machine. Dat is ooit, hij had een theatershow. En dat heette The Sound of Spanish Harlem. Uh, dat was eigenlijk over de komst van allerlei uh, Puerto ricanen naar New York. Het cd'tje is uit 2017. En daar staat een nummer op, uh, de Harlem uh, Nocturne. Dat is een heel bekend nummer. En dat wordt gezongen door een zangeres. Dan moet ik even kijken hoe die ook weer heette. De Harlem Nocturne, uh, uh, Gianna Tam zingt dat. En dat is, was een leuke productie. Vandaar dat het toch de moeite waard is om uh, daar iets van te draaien. Lucas van Merck, Harlem Nocturne. Ja, het leuke aan dit nummer vind ik toch dat het een totaal andere uitvoering is. Dit nummer is heel bekend natuurlijk, maar deze, ja, dit vond ik echt prachtig. Heel mooi gedaan door de Lucas van Merwijk, Music Machine en uh, ja, alle anderen die meewerken aan deze productie. Mooi. Dan kom ik terecht bij een cd'tje van uh, uh, Somi. Uh, Somi K. Koma heet ze officieel en de, de cd heet Sensual en dat is The Reimagination of Miriam Makiba. Er staan een aantal songs op van Miriam Makiba, maar ook eentje die iedereen kent, want ik kom nu bij een klein blokje popmuziek. House of the Rising Sun en dat wordt gezongen de, de Somi. Het is meer dan de moeite waard. Luister en geniet. House in New Orleans. They call the rising sun. En dat is natuurlijk met Afrikaanse klanken. Mooi hoor. Uh, Senza the imagination of Miriam Bakiba. Dus ja, dat hoor je echt wel in door. Uh, een ander popnummertje wat ook in een hele mooie uitvoering van Bobby Womack is... is California Dreaming. En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Want ik zag een poosje geleden een documentaire over de mamas en de papa's. John, Elliot, John Phillips en... Uh, Cass Elliot. Die hebben dat nummer geschreven. En dan zitten ze in New York. En dan zie je de sneeuw in de straat. En dan dromen ze over California. Maar de mooiste uitvoering vind ik toch van Bobby uh, Womack. En dan moet ik hem even opsnoren. Komt ie. All the leaves are brown And the sky is gray. I went for I don't know where Zat het geloof ik in? Uh, ja, ik, ik had een klein pophoekje gemaakt, en daar zit ook deze in van Mathilde Santing Wonderful Life. Iedereen kent het vanuit de reclamefilm. Mm. Ja, yeah, It's Wonderful Life, dat is het natuurlijk. En dat was Mathilde Santing. Maybe September, dat is een ballad die speelde Scott Hamilton op zijn cd -tje. Scott Hamilton Plays Ballads. Uh, even kijken, Scott Hamilton, hier heb ik hem. Ik ga Diane panten stoppen. Want we hebben nog meer muziek. En dat gaan we nu nog draaien. Dit was Diane Panten, Een Canadese jazzzangeres. Ook de moeite waard. Maar het zit er alweer op. Twee uur ZFM Jazz hebben we gehad. En ik ga afsluiten met een bandje. Dat is Live De Leeuw Band. En die maken mooie muziek. Ik hoop dat je het een leuk programma vond. We hebben van alles gedraaid. Modern, oud en nieuw. En ja... Veel vulkaan zit erin vandaag, maar goed, daar ben ik wel een liefhebber van. Lijf de Leeuw, waar heb ik die staan? Ik wens je een hele mooie zondag. En uh, maak er iets moois van. En geniet van vandaag en de komende dagen als het mooie weer losbarst. Lijf de Leeuw, Funky Cambo. Dank je Ja. Jazz vandaag met muziek van Hauke uh, uh, Beusling en ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het luisteren en uh, tot een volgende keer. See you next time. Bye bye. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5